So ist das Seemannsleben. Las Palmas, Brest, Valparaiso, Via Punta Arenas. 100 Seeday hin und 100 wieder rück. Ja schade, mein Junge. Aber na, komm, trink etwas. Nein, nee. Doch wo? Doch wo? So was sagt schlecht, heel schlecht. Komm. We gaan aan de wal en uh, biertje drinken. Hè? Maar wat schwätze. Kom, mijn jongen. Biertje drinken met de beste stuurman die ik je gehad heb. Hollands glorie. We zijn met een uur terug, Bootsman. Jawel, kapitein. Uh, wat is er met de kapitein? Ziet eruit dus een beer die bezorgd is om zijn jongen. En dat jongen is in dit geval de stuurman. Valparaiso Parijs, zo is hem zeker zwaar op zijn maag gevallen. Het is ook niet leuk. Pas getrouwd en dan zo lang van huis. Nee. Nee, mijn Bibi zal ook zwaarder pesten hebben. Maar wat doe je dan? Huh? Hij zou er ook al moeten winnen, net als wij. Maar nogmaals, zo leuk is het niet. Ja. <laughs> een uurtje, zei hij. Ja, Dan kan wel eens een klein beetje uitlopen. Ik zal toch maar een oogje in het zeil houden. Span, blauwe boogst. Schade is iets wat later geworden. Ah, Geef niks, kapitein. Komt u maar. Kom maar. Nou, stuur. Jullie hebben een behoorlijk geraakt. Ja, het kan allemaal niks verroten. Weer zin bezorgen, jazisse. Hoe was wat? Ja, uh, kapitein. Kapitein, een beetje rustig aan, hè. De bemanning slaapt en het is beter dat ze er niks van merken. Ja, natuurlijk, u uh, had uh, recht, welke... Stuurman, Russie, ja? Hey, weet jij al dat ik een kind krijg? Nee, maar ik weet wel wat je morgen krijgt, Knal aan de pijn in je kop, Kom nou maar mee. Ah, besoffen, ja, ze ja, is besoffen. Ah, dat was De laatste maal. Niet weer de besoffen. Kan Cannoli niet voor een cabine. Hier, ah, maar zijn is Voor weer. Vuurvlieb. Wat is dat nou voor een rotstreekboot? Zijn we eindelijk in Brest, dan mogen we niet aan wal. Orde van de kapitein. Word je die lekkere wijfjes daar nou zien staan? Dat is toch een hele straf? Ja, waarom liggen we niet aan de kaai, maar binnen in de haven? Orde van de kapitein. Ja, de kapitein heeft makkelijk kletsen. Die gaat toch wel aan wal met de stuurman. Je gaat lekker volgieten, hè? net als in Las Palmas. Hoe weet jij dat? Oh, soms fluisteren de vogeltjes me wel eens wat in. Wil je hem dat soms zelf even iets vertellen? Nou, nee, nee, nee, dat niet, nee. Hou je grote bek. De kapitein wil zo snel mogelijk bunkeren en de sleeper pikken. En dat kan niet met een stelletje maar zo toren. En zo zit dat. Kleren Zo is het. Dan ligt hier nog een onze sleper in de haven. Waar? En daar een. De je Terschelling. De Terschelling? Oh, die is van kwel. die faule bloedzuiger. Kom op, boer. Wij gaan samen naar de terschelling van de rederij Kweil. Voor die schofvet we brauchen vier runners extra. Hebben zij die dan over? Doch, doch, ja, ja. Ze hebben een strengetje lichters naar Oranje gebracht. En twee zijn er verspeeld in de Portugese noot. Ja, en dat betekent vier runners minder in dit tranendal. Ja. Ja. Zo is het. Aber hij had nog acht over. <laughs> en uh, al zijn die lui van kwelde schurkers onder eind, ze willen er best vier over doen voor een prikje, want uh, die kerels vreten de boel maar op voor niks. Ja, zo redeneren ze daar. Dus sloep ligt klaar, eh, kapitein. Terwijl u met die kaptein onderhandelt... wil ik graag een rondje over de terschelling maken als u het goed vindt. Natuurlijk hoor, ga je gang, Jan. Ja? Ik ben wandelaar. Een collega van Jan van Gent. Ah, ja. aangaan. Parelberg. Kom binnen, neem een bol. Ja, nou, graag. Zo. Zit je, zit je lang op het verschelling? Anderhalf jaar. Oh. Wat zeg je van de schuit? Nou, uh, alles kraakrelder. hè. Ben jij getrouwd? Krappig jaar. Oh, ik nog niet eens. Proost. Maar deze reis was geloof ik niet zo gunstig wel. Oh, we hebben een beetje pech gehad. Maar we gaan nou gelukkig gauw huis toe. En je boft. Ik heb nog een paar maandjes voor de boeg. Bevalt het je bij kwel? Man houdt erover op. Ik woon in Rotterdam. Toen ik monsterde, wist ik niet dat het zo'n uitzuigerstroep was. Daar ben ik later pas achter gekomen. Een toestandman hier op de vloot, daar zou ik urenlang op kunnen uitpakken. Oh ja, daar weet ik alles van. Een moordenaar, die meneer Kwel. Die hoeft mij niks te vertellen. Ik ben in de sleepvaart opgegroeid. Zes jaar op de bergingsdienst gezeten en met die lui geconcureerd. Man, het is bar en boos. Moet je weten, we moeten hier onze eigen mondkost betalen. <laughs> En dan krijg je nog margarine in plaats van roomboter op de koop toe. En een de dek zat ook wel anders aan dan bij ons, hè? Ah, wat weet je. Alles gaat hier op een fluitje. De kapiteins van Kwel zijn net corporaals met hoogmoedswaanzin. Ja, wat doe je eraan? Als Kwel jij eenmaal in zijn klauwen heeft, laat hij je nooit meer los. Nee, dan heb ik het wel geschoten. Het mag bij ons een rommelzootje zijn... en ze mogen je de godganse aardkloot rondranselen zonder verlof om je benen te strekken. Maar royaal zijn ze, en de kapiteins zijn reuze kiekels. Maar eh... Die zeeman van jou, dat moet wel een donderhond zijn, hè? heb ik wel eens gehoord. Oh, oh, oh, oh, nou, dat valt best mee. Het is een buikenzeeman En ook zonder fluitje krijgt hij precies gedaan wat hij wil. Kom, ik ga eens kijken of hij al klaar is. Zeg, bedankt voor de borrel en tot ziens. Kijk, tot ziens. Morgen eh, komt de kapitein bij ons voor tegenbezoek. Daar komen we snel terug naar de Jan. Kapitein, kapitein, spijt me, een deel van de bemanning is hem gesmeerd de stad in. Wat? Wie is dat mogelijk? Nou, die, die donderstenen van het zwarte koor hebben stiekem een flet van de marine weten te praaien. Terwijl ik even beneden was. Heel, heel en donder, die falsche luizenbossen. Die bijnen zal ik ze uh, Wilt u wat ze aan? Ja, natuurlijk. Zal ik gaan met de mannetjes? Ja, dat zou ze wel willen. Er komt er een je zes vogels dan vliegen om er drie te vangen. Nee, maar gaat met vier. Ja, ja, ja, bouwt doet ik. Nou, dat lijkt me een bordje zoeken en een bunscholp. Ach, wat? Ik kende dat hier wie mijn broekzaak. Ik weet precies waar die schweine te vinden zijn. Ja, kom met, snel, hauza. Ja. Zo schemer dat ik juist niks ziet. Hoe oh, ben jij tussen al die kleffen dansers maar iemand te vinden? Ja. Waar is de kaptein? Die leidt als een losgebroken gorilla dat de zaal. Beet! Waar? Daar, daar in die hoek met de blonde wijf. Stoker Willem. Schemer of uit te worden is dan, daar donderstrijd. Voort. In een. Zo. Dat is hij. Ik wil weer naar zus. Rustig maar, jongen. Suus vindt wel ergens troost. Dan wil ik niet langer meer leven. Wat? Alles op zijn tijd, jongen. Ja, de Abeltje. Maar die vindt het het waard? Kan vals zijn. Die neus had iets van van uh, Abeltje. Mal zien. Ja. Ja. Dat nog maar. Dat was wel echt. Ja, die oplazen die u kreeg ook. Had hem smeren kaptein voor de rotser komt. Ja, we gaan naar je naast. Kom met. Ik zit er hier net uit van dus die Ja, Mijn vraag is zijn we net uit de voordeur weggegaan en achter weer binnengekomen. <tie> Wat is daar aan de hand? Roosterse shopdans, slecht. Laten wij zien. <applaus> Hallo. Hallo, stuur. Nou, kom er uh, kom aan, kapitein. Nou, dat is dan... Uh... Nou, wat je noemt het einde van de lolle. hè? komen nu? Ja. Schade. <coughs> Ik heb geen tijd aan de zout die slaapbammerzeelazoo. Een volbloedrus, een originele hoogpaktans. Nou ja, port, je. Nou, okay, Zo. <laughs> nou, we hebben nou jou en Willem. Hoeveel zijn er nog weg? En je kan beter de waarheid zeggen. Uh, nog, uh, nog drie. En waar zijn die? Eh uh, Dat... Uh... Dat weet ik niet, hoor. Hör maar zu, ik breng je vreule, leuzige nek. Wat zijn zij? Ze zouden naar de me zonroes gaan. Goed zo, dat dacht ik schon. Maar daar ga ik alleen naartoe met Bout. Mijn beste, Stuurman, ga de schlop, blijf wachten op ons. Kom met, Bout! Mooie boer. De heer ligt onder het zeil roes uit te slapen. En hij zit in de regen. Maar toch dat ze opkomen komen dagen. Ik wil ook best naar kooi. Het is waardoor je al bij twaalfen. Moet je gemeur van Schemer, of zal het ook niet beter worden. Het is niet zo'n best voor die schooiers. Nee. Wil jij dat ook? Ja. Kijk, van een kar zoiets? Ja. Ja, we zijn er, hoor. De kapitein op de voren bal erachter. we hebben ze. Ze konden niet meer op hun poten staan, zo zat waren ze. Want toen heb ik je karma geleend, die stond er toch. Laat maar dompen. Ja, jongens, mijn moeder thuis wakkert je zacht. In de sloep dan mee en dan sneller we Jan. Ik heb trekking aan bal. Cobra. Ja, dat wordt voor een paar maandjes jullie nieuwe verblijf. Een zwaarlijvig karoenje. Maar ze ziet eruit als met tante Koba. Wel een gezellige schommel. Ja, het geschut is eraf. En de stengen zijn geschoten. Nou, zal wel slingeren. Ja, maar als meer, zoals de Scottish maiden, dan lijkt het ze met te kort aarzemig voor. Nou, dan zal die tante Koba vertroetelen als zijn baby verduizeld weken. Wanneer is het varenboot? Dat wordt wel morgenochtend. Kijk, die schuit heeft jarenlang stilgelegen als uh, opleidingsvaartuig. Er zit natuurlijk een hoop troep onder de waterlijn. Kijk, de kapitein wil niet slepen als hij vandaag niet gedokt en schoongemaakt wordt. Zo. Ja. Morgenochtend, Bas. <laughs> Jij denkt zeker weer aan de wal, hè? Nou, vergeet het maar. We gaan straks naar een plekje waar de sloepen van de marine niet mogen komen. Nee, jongens, dat zit er niet meer in. Kapitein. Dit is Stuurman Parabel van de Terschelling, en meester verwoerd. Ze komen op tegenbezoek. De kapitein was helaas verhinderd. Kapitein? kapitein, goed, goed, goed. Drink een bol. Als u het goed vindt, kapitein, wil ik graag even naar de meester hier. Natuurlijk. Uh, doe, Stuurman, een kan je mausen. Uh, niet zo best, kapitein. Schoon, schoon. Wat zit er, een klein spelletje dan? Dan hebt u mij zeker niet nodig, kapitein. Ga ik even naar mijn hut. Dat is goed, broer. Also, Stuurman, een bol. En dan maken we een klein spelletje. Dit. Het is toch precies wat ik zeg? Wat er bij de sleepvaart van de mensen gevergd wordt, is toch je reinste beulswerk? Ja, dat ben ik helemaal met een je eens. Dat heb ik al zo vaak gezegd, maar, of niet? De Hollanders zijn de enigen die dit werk doen. De hele wereldsleepvaart is in handen van de Hollanders. Ja, ja dat is zo. En daar mogen die heren Reders wel eens rekening mee houden... als ze vandaag of morgen niet de kans willen lopen... dat alle officieren naar het buitenland gaan... om daar het kuntje te leren aan de Fransen en de Jankies. Ja, en ja, ja. ja, nou, om net zo rijk te worden als kwel met, met zijn twee spannen en zijn jacht... Juist, juist. <laughs> Geloof maar, ik weet meer dan jullie denken. Jullie kunnen rustig je neus optrekken voor die kwel... want het is de baanlijke duivel zelf als het er baan ja, Goed gezegd. Pas maar op, pas maar op. Er wordt al gefluisterd dat hij jullie hele vloot gaat opkopen... en die van Meuleman erbij. Wat zeg je? Jazeker. De hele Hollandse sleepvaart wil hij onder zijn dikke achterste hebben. Daar leeft hij voor. Dan is er toch maar één oplossing. We moeten ons verenigen. We moeten ons met de kracht en de macht van de massa verzetten tegen de heerschappij van kwijl. Juist, meester. Juist, meester. Dat zijn woorden aan mijn hart. <coughs> Wacht even. Hier. Hier heb ik een boekje dat ik bij me draag als een, als een, als een bijbel. Dat mag jij hebben. Aan oh. boord heb ik er nog meer. Hier, alsjeblieft. Uh, de staking als weg naar vrijheid, gelijkheid... Boederschap en rechtvaardigheid. Daar, daar ben ik erg blij mee, meester. Dankjewel. Staking? Daar geloof ik niet in. We zijn allemaal veel te bang voor hun baantje. Als er een paar een grote bek op zetten, vliegen ze meteen op de keien. Niet als we eens zijn. We moeten als één machtig blok staan tegenover die uitbuiters van ons. Ketting slaven van de sleepvaart die we zijn. Zo, oh, ik kwam eens kijken hoe het er mee was, man. Voelt je niet goed? Ik denk dat ik te veel wodka naar binnen heb. Kan ik niet tegen. Die kapitein van jou is anders een smerige oplichter, zeg. Hoezo? Heeft hij je kaal geplukt? Ja, dat speelde zo vals als wat. Gewoon kaarten in zijn mal. Eén keer haalde hij zelfs trouvaas uit zijn baard. <laughs> heb je er niks van gezegd? Dat durfde ik niet. Maar hij ziet me hier niet meer terug. Ik... Ja, vriend. Die woordkaas is niet voor iedereen. Dan moet je langzaamaan wennen. Wat moet ik ga niet nog schrijven? Het kind barst toch niet van het nieuws. Sinds Las Palmas heeft ze niks meer van me gehoord. Maar wat moet ik in godsnaam schrijven? Een doen over het kind dat komt. Flink doen over een toegiftje van zeven maanden op een reis van vijf. verdikken we meid, hoe moet je dat dan vertellen? Het is misschien het beste als ik me straks door een misstap in de bunker laat vallen. Een beenbreek en dan terug naar jou. Maak je niks wijs, jonge vriend. Dan ben je veel te klanseren voor. En bovendien Nelly zal je zien aankomen. Die lust je niet meer. Die heeft nou een kind onderweg en stijgt iedere maand er 75 gulden op. Ja. Die zou ze missen als je bron was. En let op wat er dan van de liefde overblijft. Nee, nee, nee. Zo is het niet. Zo is Nelly niet. Ach wat. Wat weet je nog van die vrouw? Wat heb je aan die vrouw? Ga de wal op en grabbel er even van de nest af. Dan heb je wat. Doe nou maar niet zo zedelijk, vader. Je hebt wat gretig naar die kleine wijfjes staan kijken op de wal. Je hebt gedacht als ik niet getrouwd was... Huh? Juist, dat heb je gedacht. Nou, doe je niet getrouwd... Drie weken. Nee, ik moet niet zo denken. Rotstreek. Ik ga meteen schrijven. Nelly. Nelly, beste meid. Je moet me maar vergeven als ik niet te begrijpen ben. Maar je moet me helpen, want ik ben een beroerd en toe, meid. We varen door naar Valparaiso. En nou, het kind ook nog. Ik. Nee, nee mijn kop staat er nu niet naar. Ik kan het niet. Morgen. Uh, morgen stuur ik wel een kaart. Beste meid, alles wel aan boord. Dank voor je brief met het prettige bericht. Maar erbij zijn zal wel niet gaan, want we varen door naar Valparaiso. We liggen nu met onze sleep net buiten Brest. Maar de loods die deze kaart mee moet nemen wordt ongeduldig. Later meer. Jan. Op, naar Valparaiso. En naar Valparaiso, punt, vraagteken. Want het zal meneer van Münster heus wel te gortig zijn... om ons met de losse boot van het ene eind van de wereld naar huis te laten varen. Oh, voor mij is het ver genoeg. Een reis die zo lang is, dat je hem niet eens aan het einde denkt. Want een de mens kan niet om de aardbol heen kijken. Nee, al die eindeloze maanden op het water maken van het schip je wereld. De rest zeg je niks meer. Het schip is nummer één, en de mannen zijn je maats. Ja, wil je wel geloven dat ik Shemonov beter Peter dan mijn eigen vrouw? We denken vaak hetzelfde. Zeggen tegelijk dezelfde dingen. Delen die ene mok koffie als de ander over de muur gevallen is. En trekken elkaar zijn kleren aan als je eigen spullen niet bij de hand zijn. Juist. En alleen het weten dat je op elkaar aangewezen bent... geeft je de kracht om door de te zetten. Om te vechten tegen de besmettelijke ziekte van de zeevaart. Wat bedoel je daarmee? Jij kan dat nog niet weten. Het is je eerste grote trek... De een krijgt het wel en de andere niet. Maar weinig ontkomen eraan. De angst. Angst voor de hoogte. De diepte. De ruimte. En het vraagt tijd en moed om dat te baas te worden. Arie, de derde heeft het al heel vroeg te pakken gekregen. Eigenlijk al in hul. Maar nu komt hij er een beetje bovenop. Ik hoop ervoor gespaard te blijven. Wie weet. De beste zeeman is eigenlijk een pop met ijzeren klauw en een houten kop. Niks voelen en niks denken. Leeg je hersens en leeg je hart. En dan maar varen. Varen tot je ermee neervalt. En nou stop ik met mijn me zinloos gekletst. Het is tijd voor de wezens. hij ja. Zo, heeft het een hele gesmaakt? Dacht ik wel. Maak even uw woord, hè? Alsjeblieft. Wat staat nou, meester? Ik heb zo wat niks gegeten en het was toch zo lekker? Ja, dat smaakte me niet zo. Ik, uh, ik heb een beetje, beetje last van mijn maag Ik vind dat u hier heel naar de dokter moet lezen. Mij te veel klachten de laatste tijd. Vind je ook niet altijd? Dokter, ach maas. we willen dat wil zo goed. Zo ook, het is zaterdag hier, dus grisbodding met mensen Ah, heerlijk. Ja, Dank je, Dankjewel. Heb u mij maar een flinke portie, kok? Ja, zo ja. Ja, dankjewel. Deze voor u, deze voor u. Nu toch ook maar een potje, meester? Uh, ach ja, laat ik het toch maar proberen, dankjewel. Oh, de. Dat smaakt lekker, ook, kok. Hé, <lacht> hey, vader, kijk uit. je spuurt tegen de hele tafel onder de bessensap. Dat. dat is geen bessensap, dat is bloed. Nou, je begrijpt me meest, dat was een hele consternatie. We hebben hem naar zijn kooi gebracht en het leek erop of het wat beter zou gaan. Maar plotseling was het toch afgelopen. De kaptein vond beter om toch eerst een dokter te raadplegen voor we hem wegdeden. Je kon niet weten. Die dokter vonden we na twee dagen varen in St. Paul, een ellendig oord. Van een gevaarlijke ziekte bleek geen sprake en daarom hebben we de meeste daar begraven. Hoewel, dat is niet het juiste woord want de grond was veel te hard om er een gat in te krijgen. In de schroeiende hitte werd hij op een klein kerkhofje onder een hoop stenen bedolven. Bout is nu meester en Arie tijdelijk tweede. Ik heb me afgevraagd of ik je dit wel moest schrijven, maar je zou het misschien van de anderen kunnen horen en je ongerust maken. Daar is geen enkele reden voor, lieverd. Ik vind het verschrikkelijk, meid, dat ik er niet bij kan zijn als ons kind geboren wordt. Maar ja... Daar is niets aan te doen. Ik weet dat je er heel flink onder zal blijven. Morgen komen we aan in Rio de Janeiro en zal ik deze brief posten. Een dikke pakket van je Jan. las señoritas públicas. La señorita ja. ja. Dag aan de heren. Opgepoetst en opgedoft onder leiding van Abeltje het avontuur tegemoet. Ja, laat ze maar. Die zwijnen zich zo ongelukkig... dat ze terugkomen hollen om zich onder de rokken van de oude te verstoppen voor de dienders. <laughs> U kunt best eens gelijk krijgen. Hé, hey, ga je ook de stad in, derde? Ja, eens kijken hoe het eruit ziet. Biertje pakken. Als je maar oppast, Rio is een gekke stad. Ja, laat hem maar erbij over, meester. Knaap is helemaal veranderd sinds hij tweede is, hè? Maar hij beduvelt zichzelf. Want zodra we weer thuis zijn, wordt hij weer derde. Maar je hebt gelijk, het heeft hem een stuk zelfvertrouwen gegeven. Als je het mij vraagt, dan lijkt hij precies op de meester. Die stond ook altijd te smeren te poetsen waar het niet nodig was. Ja, doet hij ook. Ja, waarachtig nou je het zegt. Aan tafel kan hij ook plotseling zijn vork neerleggen en luisteren voor niks aan de hand is met een of andere pomp. Dus kijk, de meester. Het is net dat hij gedacht heeft. Als ik op deze manier niet te leven heb kunnen blijven, dan maar eens proberen op een andere. Want het is niet de derde die de meester nadoet. Maar het is de meester die wanhopige moeite doet om op de derde te lijken. Ja, een krankzinnige situatie. Zeg Boots, maar we wou ook een biertje gaan pakken. Zie je om mee te gaan? Uh, nee, ik, uh, ik kan hier weg voor de kaptein terug is. Die is naar de agent op de post te halen. Wat is dat voor smerig ochtend die vent gebracht heeft? Goed bevroren koffie eten. Al ik heb er goddorie een tientje voor moeten betalen. En dan krijg ik nog steekje in de kies ook. Kom, kom, friend sailor. Ik zal je een pretty lady laten zien. No, thank you. Pretty lady. Nou, zweer we. Hurry up. Pretty lady. Ik kon er niet aan denken. vind de duiven je veel aardiger. Moet je die stomme beesten nou eens zien? Ze vreten compleet dat je binnenzak. <laughs> nou, zie je eens hoeveel ellende je in Rio kunt beleven voor een tientje. En hoeveel lol voor een cent. Ze bouwt er is. Die derde, die op die strooiehoed probeert hem te stikken. Kom op. Come young, sailor. A pretty lady for you. Oh, Matt. Come on, we make it. Niet doen, Harry, ze plukken je bij het leven. Maar nou, daar ben ik toch zelf bij. Nou, moet je eens luisteren, jongen. We hebben maar een zolderkamertje in ons hart voor jou, maar je hoort bij de familie. Come on, sailor. En wil jij wel eens een beetje gore poten van die knaap blijven, zien? hoor? Go away, yo. Listen, dear man. Laser up, or we'll show you how the butcher makes his washes. Fort! Waar bemoeien jullie eigenlijk mee? Dat vind ik een rotstreek. Ik ben toch niet aan boord? eens, jongen, ik begrijp best dat je niet plotseling een flinke kerel bent. En dat je je als man wilt laten dopen. Maar doe dat dan op een andere manier. Wees gewoon jongen. Als jij de liefde wilt leren kennen, dan moet je niet in het knekelhuis beginnen. Kom mee, laten een stuk lopen. God Wat is het? Mijn portemonnee. Blijf te zeker. Dat heeft die schof met die strooie hoed natuurlijk gedaan. Ik ga hem achterna. Ik wil mijn geld terug. Ach, wees nou wijzer. Die knaap vind van zijn leven niet meer. Het was gedoor die 32,50. Ach joh, wat betekent dat nou 32,50 in godsvrijheid natuur? Niks, maar in de zweethandel van die gluipers is het een heleboel. Een goede les dat je nooit met zoveel geld in je zak de wal op moet gaan. Dan laten we nou maar teruggaan aan boord, want de lol is er wel af. De kapitein heeft naar u gevraagd, stuur. Hij is in de kaart uit. Dank je. We zijn in de hand, kapitein. Lees maar, broer. De Hollandse kolonie in Rio de Janeiro heeft de eer u en uw officieren uit te nodigen voor een diner. Te geven morgenavond in het Savoy Hotel. Zonder tegenbericht nemen wij aan dat u van deze uitnodiging gebruik zult maken. De consul der Nederlanden. Wat soll dat? In Im haven ligt een caféboot uit Rusland. Ik ga liever daarheen borstschub essen. En met die bijna op een tafel, een Ja, maar hier kunt u niet onderuit, lijkt me kapitein. En zeker niet tegenover de rederij. Nee, dat begrijp ik. Nee, in Gottes naam dan. Nou, ik moet zeggen. Eh, ik vind het wel leuk. Ik wilde het wel eens meemaken, zo'n fijne piek. We moeten ons natuurlijk wel een beetje opkale vateren. Hè? Ja. ja. Allereerst wassen. Ja, allicht. Ik ben aristocrat, hè. En dan moet je je vooral wassen. Ja. Veronderstellen ze dat er zes maanden zweet... ook de heer kolengruis aan ja, je zou ruiken. Hè? Je zou het verschrikkelijk weten. Ja, ik lees niet, kok. Jij hebt het beste dat je niet mee kan. Maar je zegt wat, Wout. we moeten ons wassen? We kunnen niet allemaal tegelijkertijd op... Nou, dan doen we het toch aan dek. Dan komt de hele stad kijken en bergen je dan maar. Ja. Met heren, we zijn zo scherp op de zedelijkheid... Zolang de gordijntjes nog niet dicht zijn, anders zet je zo de politie op je dak. Weet jij de boots? Natuurlijk, ja, we maken hier de mesroom vrij, de tafel aan de kant, een zeiltje op de grond en dan een tijl heet water. He? Kunnen de heren hun gang gaan? Ja, goed idee, dat doen ja. we. Zeg, we moeten natuurlijk wel wat over onze kop hebben. Die smerige petten, dat kan niet. Oh, dat komt dik voor elkaar. Op de wal staat er een ja, met strooie Met mooie gekleurde linten eromheen. Ja, had ik er even vier. Hij ja, is kok. Ja. Moet je dan de maat niet weten. maak geen moeilijk. Hé Prima. Nou ja, je houdt die dingen toch niet in hand als je binnenkomt. Ik heb geen overhemden vergeten met te nemen, was nu? Geen zorgen kapitein. laat u dat maar aan mij over. Ah ja, maar wie? Eh? Ik kan niet met zonder overhemd. Maar even met dat touwtje de maat nemen. Uh, zo ja. Voor En als ze de heren nou zo vriendelijk willen zijn om vies op te lazen, ...dan maken we hier fijn en prima badkamer. Zo boots? daar ben ik weer. Nou, ik dacht al dat je niet meer terugkwam. Nee, ik heb even alleen een biertje gepakt. Ja. Waar zijn de heren? Ze gaan kleien in een hut. Zo, mooi. <laughs> ja... Zo, kapitein, hier bennen we met de spullen. Wat is dat? Hey, dat zijn speciale frontjes, kapitein. Kijk, ze heeten Real American Fake Shirts for Gentlemen. Die, die zijn speciaal aanbevolen. Kijk, als dit frontje smerig is, dan kan je het er zo weer afschuren en zit er weer een schone onder. Dat kan twaalf maal. Hey, en als bijzondere attractie staat er op de achterkant een vervolgverhaal. De onstuimige gelover. Hebt u altijd wat te lezen? En eh, dan heb ik hier nog de machetjes, een rubberboer en een strikje. Maar, maar uh, wie zal ik dat maken? Da daar heb ik u toch even iets bij, kapitein. Nou, het vervolgverhaal om uw nek. Oh. Zo ja. Zo. En nou, eh, nu ben ik die twee bandjes op uw rug vast. Zo, eens kijken. Nou. Dat staat toch al keurig, hè? Nou, dat boord en dat stukje, dat leveren geen moeilijkheden op. Snap, nou, de, de, de machette, om de polsen. Zo, ja, eens zit Zo, eens, nou, even ziet even, even, even de knopjes aan. Alles zij zakken toch over die handen. Ja, ik kalm, dan kan het tijd, advies, kalm blijven, Er is helemaal op gerekend. Kijk, die koortje leg ik om uw nek en draai het een keer om uw armen. In die machette, daar zit een gaatje, kijk, daar, daar, daar steek ik het doorheen. Knop erop alsjeblieft, klaar is Kees. Nou, nog even het andere handje. Zo, ja. En, waar is nou uw jasje? Want dat oh, komt oh, natuurlijk oh. wel wat beter af. Oh. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig, kapitein. Mooi zo. Nou, dat staat toch magnifiek? Kijk, die machetjes, er is mooi op komen. Ja, ja. Staat wonderbaar, was? Ja. Oh. En, en mocht er eens een keer een, een, een keer te ver naar beneden zakken, dan trekt u gewoon een andere. En de zaak is weer een evenwicht. Dank u, broer, dank u. Uh, kapitein, bent u zover? De heren staan bovenal klaar. Uh, ja, eens kom eraan. er aan. staat een rijtuig te wachten, dat bent u wel waar u zijn moet. Uw hoed, kapitein! Vergeet uw hoed niet! Savoy Hotel. Wat verdorie, wat een chic ding zeg ik Ik ben benieuwd wat dat worden moet. Laten we maar eens verder gaan kijken. Stuurman, verdammt maar! Waar is de kaptein? Die jasse is mij te klein geworden. Bij het uitsteigen hoorde het wat kraken op die ruke. Zie was wat los is, ja? Zag ik, zag ik wat, kaptein? Laten we maar eens kijken. Nou, daar ziet geen sterveling wat van. De voering is heel gebleven en is ook zwart. Ik denk dat we daar moeten wezen. Gaat u maar voorop, kaptein. Ah, daar zijn onze gasten. Heerlijk. Dames en heren, ik introduceer graag bij u onze vrienden uit het verre Holland. De weten, laat ze even zien, juist, kapitein Shimonov, stuurman Wandelaar en de machinisten Bout en Van Weeg. Applaus. Nogmaals, welkom heren. Het is ons een grote eer. Ik wil u aan het gezelschap graag even het programma van deze bijzondere avond bekendmaken. maken. Allereerst is er onder het genot van een drankje gelegenheid nader kennis met u te maken. Daarna begeven we ons naar hiernaast waar, naar ik aannem, gedekt is voor een voortreffelijk diner. En na afloop daarvan bestaat de gelegenheid ook weer met een drankje op de tonen van ons orkestje even de benen te strekken. Zeer geëerde gasten, wij wensen u en ons een bijzonder genoeglijke avond. Kapitein, te uw eren hebben wij voor een voortreffelijke badka gezorgd. Ga u gang. Zeer vriendelijk, zeer vriendelijk. Proost, kapitein. Proost. Zegt u mij eens, kapitein, dat zogenaamde zeeslepen, dat lijkt me een zeer moeilijke, zo niet te zeggen, een zeer riskante bezigheid. Ach, dat gaat zo. Ja, dat kunt u nog wel zeggen, maar daar komt natuurlijk heel goed voor kijken. Wat drink jij stuur? Weet ik niet. Ik, ik. Maar het smaakt een nou de klinge. Ach, meneer, mag ik u vragen, bent u de scheepsart? Uh, nee, mevrouw, ik ben de stuurman. Ach, Guns, wat grappig. Dus u bestuurt het schip. Nou, dat is niet helemaal juist, mevrouw. Kijk, op een schip als ons is het zo. Zo? Bent u machinist? Hé, <laughs> hey, ik dacht dat die alleen maar op treinen zaten. Nou, nee, mevrouw, op schepen wil dat soort ook nog wel eens voorkomen. Ziet u, aan boord gebeurt het wel. Dan, meneer, bent u soms de scheepsarts? Nee, mevrouw, ik ben de meester. De meester? Hoe bedoelt u dat? Geeft u les aan boord van het schip? Nee, mevrouw, ik ben de eerste machinist en die wordt altijd meester genoemd. Ach, wat curieus. De eerste machinist is tevens de meester, dat zal ik erachter te, te onthouden. Zeg, mij, kapitein, wat leest de bemanning nou op zulke lange reizen? Want daar zal toch wel gelegenheid voldoende toe bestaan, dacht ik zo. Lezen? Ja. Ja, ja, ja, De Bijbel, dame, en, uh, ja, en de Courant, ja. De Courant? Hé, hey. hoe krijgt u die dan aan boord? Hè, huh? wat? Ja. Uh, ja, dat is zo, dat we... Uh... mevrouw, met postduiven natuurlijk. Is het niet, kapitein? U hebt toch een kooi met postduiven aan boord? ja. Ja, ja, ja, zo is het, ja, ja. Oh, het. Dank je, broer. Graag dan, en wat gaan we hier? Eh, luister eens, stuurman. Even aan de kant, ja? Juist, zo. Nou moet je mij eens één ding vertellen, keel, In vertrouwen. Hoe staat het met de zedelijkheid onder jullie forse gezonde mannen? Heel goed, dank u. Nou, kom nou, kom nou, dat maak je mij niet wijs. Maanden en maanden op het water en geen lid van de andere seks in de buurt... Oh, je kunt het mij gerust zeggen, beste kerel. Ik ben arts. Ik maak daar namelijk een studie van. Nou, dan doet u er het beste aan om maar eens met ons mee te varen, dokter. Want wij hebben niet zoveel tijd om op de zedelijkheid te letten. Daar moet je vakman voor zijn. Ja, ja. Uh, misschien heb je wel gelijk, zeg. Uh, dank je. Ik zal er schuldig over je voorstel nadenken. Ja, ja. Stuur. Hm? He, Stuur, heb je, dat, heb je dat mooie brok daar al gezien? Waar? Daar, bij die palmen. Is dit een luxe plaat bij de barbier. Wie je dat lijfje zien? Dat is de dochter van de consul. Oh ja, hoe weet je dat? Ja, dat heb ik gehoord. Moet je de jurk zien zegt de kijk je haast doorheen. Ach, de heren spreken zeker over een schip. Uh, nou, dat niet, mevrouw. Uh, als u de machinist bent, dan zou ik toch niet zonder gaan weten. dat is. Wout, waar is de kapitein? Even weg, ze de verhaal verfrissen. Die zweet is een auto. Eerlijk gezegd, mevrouw, we hebben er tegenop gezien als tegen een berg. We waren bang dat het een enorme, stijpere, deftige beweging zou zijn. En dat is het niet? tegendeel, Nee, nee, nee. Het is hier een gezellige, hartelijke boel. Allemaal leuke mensen. Echte vaderlanders. Je voelt hier zo thuis als je in het eigen land nooit zou kunnen. Verdopt als is niet waar. Dat vind ik... Uh... Ja, hoe mag ik u eigenlijk noemen? <laughs> zeg u maar meester, hoor. Wel, meester... Dat vind ik heel prettig om te horen. Ja, en al die fijne gerechten hier aan tafel. En die wijn. Gezondheid. Gezondheid? Uh, meester? Vertel dus, kapitein. Wat is dat toch voor een typisch bijgeloof dat de zeelieden iedere dag op de zon schieten? Op die zon schieten? Ja. Doet u dat dan niet? Mm, nein, nein, nicht, nee, nee, we niet. We hebben zelfs geen waf aan boord. Ons smaakt het stuur. Voortreffelijk. Maar het is beter dan meelklootjes, hè? Nee, wat zei dat, als ik vragen mag? Oh, mevrouw, dat, ja, dat is een gerecht dat wij vaak aan boord krijgen. Hè? De kapitein is er namelijk gek op. U maakt me nieuwsgierig. Vertelt u eens. Nou, dat is een heerlijk gekruid balletje gehakt in een soort kastanjepuree. Hè? En dat wordt dan in bladeren tegengerold en zo gedragen. Dat lijkt me verrukkelijk. Mm -hmm. Zal ik ook eens proberen. Stuurman, vindt u het erg vervelend om eens te vertellen wat het eigenlijk is? Zeeslepen? Ik weet er niets van. Nou, maar u weet er best wat van. Dat heb ik al gemerkt. O, hoezo? Nou, u weet tenminste alvast dat ik stuurman ben. <laughs> er was er straks een dame die dacht dat ik de scheepsdokter was. Heeft u dan geen dokter aan boord? Nou, een levende niet, maar wel een papier. Ach, wacht toen. Vertelt u eens wat van die uh, papieren dokter? Uh, nou, dat is een... Uh... Een kastje met allemaal flesjes. En die flesjes zijn genummerd. En daar is dan een handleiding bij. Maar hoe weet u nou of u voor een ziekte het juiste flesje hebt? Nou, dat weten we ook niet. Maar we proberen net zo lang dat we wel het juiste flesje hebben. <laughs> nou, maakt u een grapje. <laughs> ik vind het erg leuk dat jullie hier zijn. Weet u dat? Dat vind ik prettig. Wij ook. <laughs> ik heet Agnes. En uh, die meneer die daar in het hoofd van de tafel zit, dat is mijn vader, de consul. En mijn moeder zit naast de kapitein. Oh, pap, ze is wel grappig geworden. Hij houdt zo van Zelaar en in zijn familie waren ze ook. Ik moest zo lachen toen jullie binnenkwamen. Net een boerenbruilof. <laughs> U neemt me toch niet kwalijk dat ik het zo eerlijk zeg? Helemaal niet. Maar, maar niemand heeft het raar of gênant gevonden, hoor. Iedereen begrijpt best dat je aan boord van zo'n klein scheepje geen uh, gala-uniform meer kunt slepen. <laughs> ik zie me wachtlopen in een gala-uniform. Ach, moet u wachtlopen? Uh, met de kaptein om de vier uur. Maar dan komt u toch veel slaaptekort. Oh, daar wen je wel aan. Nou, ik heb een ontzettende bewondering voor jullie, hoor. Dames en heren. Dames en heren. Mag er nog een beetje stil, dat studieft? Kapitein Shimonov, het officieren van onze trotse Jan van Derft. Ik wil u hartelijk danken dat u zo vriendelijk was de uitnodiging van de Hollandse kolonie in Rio de Janeiro te aanvaarden. Het is voor ons een grote eer u hier in ons midden te hebben. G, kapitein Shimonov, G, kapitein Shimonov, giganter wateren en triomfvater der Oceanen en gij, heren officieren, als zijn waardige schildknap. Wij kunnen geruststellen dat de Jan van Delft de personificatie is van ons aller dierbaar vaderland. Klein van stuk, edoch, groot van waarde. Lieve de koningin, hiep hiep, Hiep En mag ik u dan nu uitnodigen u weer naar de ontvangstzaal te begeven waar gelegenheid is voor nog een drankje en een geanimeerd dansje. van hetzelfde jong. Zin om een dansje te maken? Heerlijk. Mag ik Wim zeggen? Mijn best, maar ik heet wel Jan. <laughs> Je danst voortreffelijk, weet je dat? Dank je. Maar dat komt dan alleen door jou. <laughs> en zo was dan toch alles nog op zijn pootjes terechtgekomen? Nou, maar ik vind dat jij je toch wel wat al te bescheiden opstelt, derde. Nou. Het is me heus wel duidelijk dat alles misgegaan zou zijn in die vreselijke storm. Als jij er niet was geweest om tijdig al die kraantjes dicht te draaien. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Ben je nooit zeeziek geweest? Nee. Nee, daar heb ik nooit last van gehad. Wat mij nou interesseert. Er is dus een derde machinist, een tweede en een eerste. Wat, wat doen die dan eigenlijk? Die zijn er zelf. Als ik de omstandigheden niet meer kan, dan vallen zij in, begrijpt u? Natuurlijk, zeer handig. Blijf me dat. Geniet je ervan? Nou, wat dacht je? Dat een zes maanden Manila, stootkussens en blokken. Plotseling zoiets moois in je armen mag houden. Dank mm, je. Je bent heel erg charmant. Oh. Mooi uitzicht op die balkondeuren. Mm, niets op tegen om het nadeel te bekijken. Kom maar. Isie heerlijk, vind ik? Ja, prachtig uit je? Prachtig uitziet, meid. <laughs> waarom lach je? Ah oh nee, niets, niets. Nee, vertel op. Waarom lach? Omdat, meid. Maar ik lachte je niet uit, hoor. Integendeel. Ja. Zo heeft iedereen zijn eigen taaltje. Ik hou van jullie taal. Die is zo, zo echt, zo eerlijk. Nou, dat kan wel wezen, maar erg leugenachtig vind ik jullie ook niet. Niet? Nee, tenminste, echt lang niet altijd. Wat is er? Waarom kijk je zo naar? Ach, je past hier zo in die prachtige omgeving. Je bent zo, zo mooi. Dat ik er geen woorden voor heb. Ja? In, in, in Holland is nu winter schrikken Ja. Heel gek. Wat is er? Niets, niets. Nee, vertel op, wat is er? Ach, het is zo verschrikkelijk vervelend hier. Er zijn zoveel mensen. Toch ben je eigenlijk altijd alleen. Nooit kom je eens iemand tegen met wie je echt kunt praten. Die je vriend is. Die van je houdt. Huh? Nou, zo vervelend lijkt het me hier toch niet. Is de sleepvaart heel te vervelender? Want er zijn maar weinig mensen en die zijn allemaal je vrienden. En dan praat je de godganselijke dag mee en de nacht erbij. En dan krijg je ook genoeg van op de duur. Je wil wel eens wat anders zien dan ongeschoren koppen en monden vol korsten. En wel eens wat anders ruiken dan tabak en drankluchten. Hm. Zo zie je maar, iedereen heeft zijn eigen eenzaamheid. Ja. In Holland is het nu winter. Wat bedoel je daarmee? Je dacht aan je vrouw, hè? Aan Nelly? Misschien wel. Dan benijd ik Nelly. Nou, kom, kind, we gaan maar weer eens naar binnen. Zoals je wilt. Dit was de derde aflevering van Hollands Glorie, een twaalfdelige hoorspelserie naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Kapitein Sjemonov was Edmond Klassen. Bootsman Janus Hans Veerman. Bout Jan Juraj. Abeltje Gees Linnenbank. Bullebrega Jan Blazer. Kees de Kaap Korwitsche stuurman Parelberg, Joop van der Donk, stoker Willem, Piet Ekel, de meester, Jan Borkes, Arie, de machinist, Jos Brink, de kok, Paul Meijer, vervoerd, Rudy Valkenhagen, de consul, Willy Ruis, zijn dochter Agnes, Els Buitendijk, en drie dames waren Joke van den Berg, Bep Westerduin en Nora Boerman. Nautische adviezen, kapitein Geversteeg. In Rio de Janeiro speelde het Ramona-kwartet onder leiding van Jules de Jong. Technische verzorging, Fred de Beer en Leon Dubois. Productie, Hero Muller. Bewerking en regie, Dick van Putten.